Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. En een hele goede avond dames en heren. Het is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio... En ik zit hier gezellig met Jurjen Koopmans. Goedenavond. Hi, uh, en Mart van der Leer. Hoi. En niemand minder dan de enige echte Hubert Jonge. Ja, goedenavond. Ik ben Hubert Jonge. En die kent u allemaal van Vrijspreker. En dan gaan we zo meteen uh, praten over ja, de laatste, wat zal zijn, 60 jaar uh, dat hij uh, Libertariër is. Daar gaan we het zo meteen uh, over hebben. En, uh, ja. Maar eerst even het nieuws. Ja, we beginnen uiteraard met het goud en de bitcoins. En zilver natuurlijk. Eerst even de, ja, de, de bitcoins. Uh, stuit het stuit de laatste, laatste weken eigenlijk een beetje op en neer... tussen de 370 en de 320. Nu op dit moment staat het uh, op de 330. En uh, ja, hoe, hoe doet het goud het, uh, Jurien? Ja, goud en uh, zilver uh, ziet er ook weer niet positief uit. Uh -huh. We zitten nu op 1286 voor goud... en 19,82 en een half voor uh, zilver. Mm. Nou, het komt deels omdat mensen ja naar een veilige haven zoeken en die veilige haven denken gevonden te hebben in de dollar. Ja, dat is toch wel van ieder rationeel argument vervreemd uh, om dat te doen. Ja, eigenlijk wel, hè. Maar uh, in ieder geval, ja, en en ze verwachten ook dat de banencijfers in Amerika dat Obama ja weer meer mensen aan banen heeft geholpen. Ja, sorry hoor. Uh, dat is niet echt op feiten gestoeld, uh, lijkt mij. Nee, nee, mij lijkt ook dat dit uh, dat, dat, dat sentiment ja, nogal uh, uh, riskant uh, is. En dat het eerder de andere kant uh, op uh, ja, zou gaan. Goed, um, ja, laten we gaan meteen naar de verspillingsberichten gaan. Ambtenaren zweren bij Allah. Ja, in Den Haag, hè, heb je een uh, VVD-burgemeester. Uh, en ja, we weten, VVD'ers die houden nogal van. Uh, Regels. Ja, maar geen verrassing heten met uh, opstelten en teven in het kabinet. Ja, en dat noemt zich dan liberaal, hè? Ja, conservatief, zeg maar. In, in, in, in, als, als je aantreedt als uh, raadslid, dan moet je een belofte of een eet doen. Uh -huh. He, daar, is, daar zijn ze ook dol op. Er komt nu ook een bankiers eet en een... Nou, je, je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een belofte of een eet voor te bedenken. Ja, het ja, betekent, betekent verder niks, maar... Uh... Het betekent verder niks, nee. <laughs> nou ja, en die eet, dan moet je zweren bij God. Ja. En ja, dat wil, niet, uh, wil niet iedereen. Sommigen die willen ook zweren bij Allah. Hm. En nu wordt het officieel geregeld. Hè, moet je nadenken hoeveel vergaderuren daar... Uh, zijn opgemaakt en hoeveel ja, ambtenaren zich daar de afgelopen maanden mee bezig hebben gehouden in Den Haag, wordt het officieel mogelijk gemaakt dat je de beedigingsgelofte uh, kunt zweren op Allah. Ah joh, ja. mag, mag kabouter ploppen ook? Of? <laughs> eigenlijk eigenlijk <laughs> zou, je, ja, zou, zou je de gekste dingen uh, kunnen bedenken. Uh, het, het, het, het is totaal, maar dan ook echt totaal ridicuul, hè? want inderdaad hier staat ook, zou je uh, hin, hindoeïstische, boeddhistische, nou dan krijg je Taoïstische, uh, nou ga zo maar door, dan, dan, dan, dan op, op enig moment dan heb je een, een, een jamboel aan beloftes en aids. Uh, of ja, maar ja, goed, mensen mogen toch zelf weten op wie ze zweren, ik bedoel als iemand op Elvis Presley wil zweren, ja. Klopt, klopt. En, en de hindoes die hebben 380 miljoen goden, joh. Mogen ze ook nog kiezen welke? Nou ja, ik, yeah. ik, ik, ik vind die vrijheid vind ik allemaal best. Maar... I swear by the life en my love of it. Ja, ja. maar dit, dit, dit, dit is allemaal wel op kosten van belastingcenten. Ja, ja, ja. Laten we dat uh, duidelijk stellen. En uh, ja, op, op dat moment, op het moment dat je op kosten van anderen iets doet. op kosten van iemand die gedwongen wordt om belasting te betalen. Ja. Ja, dan vind ik het niet zo netjes dat je het opgeeft aan, uh, of uitgeeft aan dit soort. Uh, Flauwe kul. Uh, u zweren gewoon bij de belastingbetaler. <laughs> ja, dat vind ik een hele goede. Of uh, bij het non-agressieprincipe. Ja, dat is ook een goede. Ja. Nee, maar goed, laten we naar het volgende bericht gaan. Uh, subsidie, geen effect op milieu. Jo, ja. ja. Nee. <laughs> en het is ook nog een milieusubsidie. Want ze hebben ah. bij de engineers online, dus dat zijn ook nog uh, nou, uh, experts... En daar heb je een professor, dokter Machiel Mulder, die heeft er lang voor doorgeleerd. En die zegt: Nou ja, er wordt heel veel subsidie uitgegeven aan, uh, aan, aan, aan wind- en zonne-energie. Maar ze hebben geen positief milieueffect. En ze zijn zelfs slecht voor de elektriciteitsmarkt. Ja. Maar zijn ze uiteindelijk achtergekomen van hoeveel vervuiling het produceren van een windmolen oplevert? Ja, uiteindelijk. Uh, ja, ik bedoel die windmolens die komen uit de fabriek, hè? Maar ook hiervoor geld. ja. Er wordt allemaal geld uitgegeven of eigenlijk over de bank gesmeten... Uh, met een, een, een, een bepaald goed doel als reden. Mm -hmm. ja, het blijkt helemaal niet bij te dragen aan dat goede doel. <laughs> je wilt een beter milieu, je geeft allemaal geld uit... En uiteindelijk draagt dat helemaal niet bij aan een beter milieu. Het is een blijvende religie, hè, dat milieu. Dus ja, ontstoken van iedere realiteitszin, zeg maar. Mm -hmm. ja, nee, maar over uh, religies gesproken. Er was een sheik ergens in Saudi-Arabië die wat te vertellen had, hè. Atheïsten zijn terroristen. Ja, grappig verhaal, hè? Hij gelooft het ook echt. Uh... Nou ja, Saudi-Arabië die, die, uh, die ziet inderdaad uh, van al die, uh, die lentes, lentes uh, kun je ook altijd een beetje tussen aanhalingstekens plaatsen. Want wat je ziet is inderdaad door die opkomst dat, uh, dat die regimes die worden heel onzeker. Nu moet ik wel zeggen, Amerikanen zijn natuurlijk geen atheïsten. Hè? Hoofdzakelijk zijn het ja, toch vijf vrij fanatieke christenen. Maar het betekent wel, als je nu naar Saudi-Arabië gaat, dan staan er uh, regels uh, zijn ingevoerd die, uh, die het ook mogelijk maken om onafhankelijke activisten uh -huh. en vredelievende dissidenten te arresteren en te veroordelen. Ja, oh joh. <laughs> Dan heb je zowat ongeveer alles erover verteld. wat er over uh, te vertellen valt. <laughs> ja. Het is in ieder geval duidelijk dat. Uh, Saudi-Arabië nog steeds een heel autoritair uh, land is. Mm -hmm. met een uh, atheïstofobie. <laughs> ja, ja, terwijl de, de sheikh zelf is algemeen bekend. die uh, trekt zich weinig aan van uh, Allah en Gebod. <laughs> ja. Mm -hmm. Maar ja. goed, ja. Zo. Maar laten we snel door skippen naar het volgende berichtje. Um, wat lezen we hier? Uh, half miljoen voor. Gameopleiding. In Leeuwarden hebben we ook al een gameopleiding, dus het is niet iets uh, un unieks. Mm -hmm. Maar uh, volgens de overheid hebben de games uh, de toekomst en gaan we nog veel vaker computerspelletjes spelen. Nou ja, door de lastenverhogingen worden ook steeds meer mensen werkloos, dus die gaan thuis uh, gamen. Ja, maar ik bedoel, de hele gameindustrie is zonder subsidie is die groot geworden. Dus wat, wat willen ze dan doen? Ik bedoel, kom op, de gameindustrie heeft bewezen dat je zonder overheid heel groot kan worden. Nou, misschien dat ze zelf uh, misschien willen ze de helden vervangen, hè? Dat zou ik me heel goed kunnen voorstellen. Dat je uh, Super Mario gaat uh, vervangen door Super Samson of iets in die trant. Super Teven of zo. Ja, ja. <laughs> dat je een schietende opstelte hebt die dan... Uh... <laughs> nou, absoluut. Maar ja, uit, uiteindelijk uh, kun je ook van deze half miljoen uh, subsidie... Uh, Weet je bijvoorbeeld al dat het, dat het op niks gaat, gaat uitdraaien. Ik bedoel, er komen, ja, hoe meer van die gameopleidingen er komen, hoe minder uniek dat het wordt. En het is niet zo dat uh, de gameindustrie in Nederland enorm nog gaat groeien. Want die gameindustrie bestaat al uh, aardig lang. En uh, er zijn landen die, zijn, die, die, die lopen al mijlen uh, voorop. Dus je moet niet denken dat, dat, dat je de kennis-economie kunt redden door even een half miljoen in een of andere gameopleiding te stoppen. Ja. Het is echt, het is bizar. Ja. En dan hebben we hier ook nog een wethouder die er helemaal niks meer van snapt. Heb ik nou een mooi bruggetje gemaakt of niet? Ja, prachtig hè? Ja. Nee, Die, die wethouder die had zo gehoopt dat zijn uh, ZEL uh, evenement, de Alpari World Match Racing... Oh, het uh, Lelystad was het geloof ik hè? Ja, dat het daar een flinke subsidie naar zou toegaan. Maar die subsidie is afgewezen. Ah, en ze snapt niet waarom? Nee, de wethouder die snapt er helemaal niks meer van. Want ja, daar is een overheid toch voor opgericht om eh, jou en mij geld uit te geven aan hey. uh, mooie hobby's en evenementen. Ja, ja, ja. Wat, heeft die, uh, wat heeft ze precies gezegd? Of hij of zij, ik weet niet. Het is Job, dus het zal een heer zijn. Uh -huh. Met uh, de achternaam Facultij. Van welke partij? B van A. Oh joh, nee. Serieus. Oké, okay, goed. Ja, die, ja, dan, dan snap ik wel waarom die niks van snapt. Ja, dat is inderdaad een partij van uh, geld moet uitgegeven worden. Ja. Als ja. Vooral andermans geld. Hè. Eerder was hij interim manager en organisatieadviseur. Bij de overheid, denk ik. Ja, uiteraard, ja. Zal ze uh, doorskippen naar het volgende bericht? Uh, het lijkt me wel, ja. Ja, oké, okay, mooi. De gemeentedrones. Gemeentedrones. ja. Binnenkort ja. vliegen ze over de stad... Het mag. Oh joh, we mogen van bovenaf bespieden. We zijn nog niet gewapend, hè? Nee, ze zijn nog niet bewapend. Dus als je nee. te snel rijdt, dan hoef je nog niet een kogel van boven te verwachten. Ah, okay. Maar ja, het gaat wel rap uh, de verkeerde kant op. Dat ze dan in één keer een huis van een boef uh, proberen te beschieten en. Uh, oeps, sorry, we hebben school geraakt. Zoals Obama dat uh, doet. Friendly fire, hè? Ja. ja. Het is niet mogelijk om in gebieden waar de verhoogde kans op uh, verstoring van de openbare orde doorlopend aanwezig is, constant mankracht in de vorm van politieambtenaren of boas in te zetten, oh. zo meent op stelten, maar met drones, dan kan er toch continu toezicht worden gehouden, zonder dat er op dat moment politie aanwezig is. Uh, Big yeah. Brother is wat ik nu. Ja, dat noemt zich dan liberaal, hè? <laughs> Eigenlijk moeten we gewoon een keer een petitie starten... dat de VVD zichzelf gewoon niet meer liberaal mag noemen. Want er dat, dat, dat is geen duidelijk verband te vinden... tussen het VVD-beleid en het liberale gedachtegoed. Ik vind het een mooi idee. Ja, Absoluut. laten we gewoon beginnen. Nee, goed joh. Ja. Heb je nog iets aan toe te voegen, Jurien? Nee, ik denk weinig aan toe te voegen. Uh, ik zit er niet op te wachten. Ik denk dat heel veel mensen er niet op zitten te wachten. Ja. Het draagt misschien een beetje... Bij aan, aan, aan, aan veiligheid. Het zou kunnen zijn dat, uh, dat, dat zo'n drone zo nu en dan eens een inbreker fotografeert. Maar over het algemeen denk ik, het kost veel geld. Ja, maar het punt is: als het, het is de overheid die het fotografeert. Hè. Er wordt er vervolgens niks mee gedaan of zo. Ik bedoel, 80% van de aangifte wordt al vernietigd door hun. Dus. Mm -hmm. ik, ik, ik ben benieuwd wie die, wie die drones gaan volgen. Er bestaat politie wel zoiets als, uh, hinderlijk volgen. Hè. Dat, dat, ja. dat is iets wat ze, wat ze echt uh, kunnen, kunnen doen. Als je het verdenkt. Nee, maar goed, uh, laten we nog even naar het volgende bericht gaan. Naar de... ja, we hadden het al eerder gehad over de, de afscheidingspogingen van Venetië. Ja, mm -hmm. Het waren verder geen binnende petities die er uh, zeg maar ingevuld waren. Er waren een enorme hoeveelheid uh, inwoners van Venetië... die uh, hadden blijk gegeven dat ze... ...onafhankelijk wilde zijn van de rest van Italië. Dat is ook het enige wat ze konden doen, meer ook niet. Maar er waren mensen die hadden zoiets van... ...ja, wacht even, die petities tekenen het heeft toch geen zin. Niemand luistert naar ons. Laten we het recht in eigen hand nemen. En dat hebben ze ook gedaan ook. Een aantal separatisten zijn uh, recentelijk opgepakt. Het was zelfs op het journaal hier in Nederland. Dat is gedaan. Ze hadden een eigen tank gemaakt. Ja. ja. Het ziet er mooi uit trouwens hoor. Ja, ik het, uh, echt een schitterend die, apparaat. Ik, ik moet een beetje echt denken aan het DA-team. Die hadden ook zoiets gedaan hè, in een van de afleveringen van het DA-team. Dat ze van een oude auto een tank hadden gemaakt, weet je wel. Daar <laughs> <laughs> kwamen ze zo schuur uit. Er was Muradok die dan bovenop allemaal uh, molotov cocktails zat te gooien. <laughs> ja, voor degene die het plaatje op nos.nl... Uh, nog niet heeft bekeken, je ziet een enorme bulldozer met rupsbanden en die is helemaal gepanzerd. Dus de ramen eruit en allemaal uh, plaatmateriaal ervoor. En het heeft uh, een schitterende zwarte kleur. Mm, en daarmee wilden ze eigenlijk de, ja, de Europese verkiezingen gaan verstoren. <laughs> ja, heerlijk. Ja, helaas uh, kwam de politie er ook achter. <laughs> Ja, we kunnen er wel een beetje om lachen. Maar ja, het geeft wel een beetje uh, de, de sfeer weer die daar uh, zich afspeelt. Dus uh, eigenlijk, uh, ja, wij, wij zijn niet alleen. Het speelt eigenlijk uh, in meerdere plekken in Europa. dit gevoel van fuck de EU. Ja, vind, ja. Dat is wel mooi. Ja, nu weet ik niet of ze die tank ook daadwerkelijk uh, zouden gaan gebruiken. Of dat het meer uh, iets, iets symbolisch uh, is. Ja, ja. Ze, ze, ze, het, er wordt gezegd dat ze de, de Europese verkiezingen ermee wilden verstoren. Dat was alles. Maar de, ver, hoe, hoe gewelddadig het is. Ja, ik bedoel... ...serieus, wat voor kans maak je überhaupt, maar... Nou ja, het ding kan inderdaad gevaarlijke dingen doen... ...als je met die grijparm uh, de burgemeester uh, pakt of zo. Ja, uh, een maar, stemhokje ooit. Je, je zou ook kunnen voorstellen dat ze er een langzaam aanactie mee doen... Hè? ...dat ze met, met, met, met dat ding in de spits gaan rijden... ...en het verkeer enorm gaan ophouden. Uh, uh, uh. Je, je, je weet niet wat ze van plan zijn, dus het is wel vroeg... Hè? Het, is, ...het is ook wel ludiek eigenlijk... ...het is eigenlijk wat te vroeg dat ze, dat, dat, dat, dat ze die organisatoren... Uh, ja, nu oppakken. Want je weet nog helemaal niet of ze wel iets echt crimineels ja, van plan waren. Er werd dus gezegd, maar goed, het is van, van het officiële Stationaal, komt het vandaan. Dus ja, hoe, hoe, in hoeverre het waar is, dat is dan ook weer de vraag. Maar ze hadden inderdaad wel gewelddadige plannen. Dus, uh, ja. Maar uh, laten we even weer doorgaan naar het volgende bericht: de, ja, de verkiezingen in Oekraïne. En driemaal raaien wie daar meedee. Darth Vader. <lacht> Ja. Echt in een dartveder pak met zijn witte mannetjes. Gewoon een regelrechte Star Wars. Mm -hmm. ja. ja, wat is er allemaal gebeurd? Doet de dartveder serieus mee aan de Oekraïnse verkiezingen? Ja, absoluut. absoluut. Oh. Ja. Nu kost deelname aan de Oekraïnse verkiezingen, dat kost eigenlijk best wel veel geld. Oké. Okay. Maar het gerucht gaat, ik heb nog niet een betrouwbare bron kunnen vinden die het ook echt bevestigt. Maar het gerucht gaat dat de 236.000 dollar die het moet kosten is betaald door Hans van Balen. <laughs> nee, serieus. Ja. ja, want die vond het echt belangrijk dat Darth Veders internet party... ...er zou komen. Want ja, dat hebben ze ook beloofd op het medanplein, Dat ze democratie zouden brengen. Maar ik bedoel sowieso, om deel te nemen aan de Oekraïnse verkiezingen... moet je 200 zoveel duizend dollar betalen? Mm -hmm. Damn. Dan sluiten ze wel heel veel mensen uit. Uh, ja. hoe ver kan je dan nog van een de democratie spreken? Ja, het, het, is, het is ook de democratie-EU-stijl. Het is niet uh. echt uh, democratie. En ja, ook bij deze EU-verkiezingen zie je dat je... Nou ja, dat je tenminste 12.500 uh, euro nodig hebt om, om als partijtje mee uh, te kunnen doen. Dat is nog niet zoveel als, uh, als in Oekraïne. Maar ja, aan de andere kant, om Oekraïense belastingcenten uh, te mogen uitgeven... dat land is bijna echt failliet. Dus ja, dan uh, moet je ook wel even flink doneren. Ergens is het, wel, ja, is het nog wel een beetje sympathiek ook. Die Nederlandse politici die halen het voor een groot deel bij de belastingbetalers weg. Ja. En deze mensen die dragen tenminste zelf nog een beetje bij. Ja, ja, ja. He, dus wat dat betreft is uh, Darth Vader ten opzichte van Rutte, Samson en Roemer uh, best nog wel een held. Maar goed, wat wil de partij eigenlijk bereiken? Ja, zo, zo vaak in, in dit artikel komt dat eigenlijk ook niet zo heel goed naar voren. He, hier staat een citaat. I'm prepared to take the responsibility uh, for the fate of this country. If fellow citizens do me this high honor, uh, I alone can make an empire out of a republic. To restore <laughs> the former glory of return lost territories, uh, dus de uh, Krim gaan ze, and pride for this country. Ja, uh, yeah, gewoon weer uh, de blabla. Huh? Voor mij is het echt een Yeah, ja, ja, maar de return <laughs> of the lost uh, territories vind ik wel redelijk. Concreet, maar voor de rest niet uh, hè? Oekraïne wil. Uh, met de witte pakken uh, de krim gaan bestormen. <laughs> ja goed, ja. Nou, of ze het gaan halen dat zullen we dan weer zien. Wanneer zijn de verkiezingen daar? Zo spoedig mogelijk, hè, want ze hebben die uh, regering naar huis uh, gestuurd. Uh, uh, uh. Maar uh, dit artikel, ja, het artikel heeft een Russische bron. <laughs> ja, Russia Today. <laughs> ze hopen dat niemand deelneemt aan de verkiezingen. Ja, misschien heeft Poetin het uh, gewoon betaald. <laughs> uh, inderdaad. Er staat alleen wel dat ze voor 4 april uh, de registratie moeten hebben afgerond. Het staat niet of ze dan ook al die 236.000 uh, dollar hebben uh, moeten overmaken. Ja. Dus ja, wilt u, wilt u nog uh, doneren aan uh, Dart Veden? Zoek dan even op uh, internetparty uh, Oekraïne. Oké, okay, mooi. Goed, dankjewel, Jürgen. Dan gaan we nu even naar het Amerikaanse nieuws. En daarvoor hebben we hier uh, speciaal onze Amerika-correspondent Mart van der Leer. Ja, dames en heren, en dan nu het Amerika-nieuws... Steeds meer Amerikanen doen afstand van hun burgerschap. Yeah. Wat is dit? Uh, ik bedoel, ik, ik, ik, ik, normaal wilden toch uh, ik bedoel, al die Mexicanen die naar Amerika toe vluchten omdat ze Amerikaan willen worden. Uh, nu zien we het tegenovergestelde. Wat, wat is er aan de hand? Ja, yeah, dat klopt Johan. Ja, het zijn uh, over het algemeen... Uh... Dat is natuurlijk wel het grootste verschil. Het zijn over het algemeen kansarme mensen... die vanuit uh, Centraal en uh, zeg maar Midden- en Zuid-Amerika naar uh, de VS vertrekken. Uh, vooral natuurlijk Mexico. Maar uh, er zijn, uh, aan, de, aan de bovenkant zeg maar, zijn er steeds meer, mensen, steeds meer Amerikanen... die afstand doen van hun paspoort. En uh, daarmee dus van hun burgerschap. Ja. En uh, ja, Het is afgelopen kwartaal uh, ging het over... Het, is het laatste kwartaal van 2013 dus... ging het over 631 mensen. Show. Nou, lijkt dat op een totaal van uh, 300, uh, meer dan 300 miljoen. Niet zoveel natuurlijk. Ja. Maar als je dan... Uh, bedenkt dat het uh, vierde kwartaal van 2012 het aantal op 45 lag, dan weet je dus dat het uh, 631 uh, vergeleken met 45, dat is nogal een verschil. En heeft, dat een, heeft dat een beetje een verband met uh, waar we het vorige week over hadden, over de accidental Americans? Ja, een beetje. Uh, het is niet, want het is niet zo... Kijk, die mensen die moeten er nog achter komen, hè, dat, ze, ja, ja, ja. <laughs> dat ze door de IRS achterna aangezeten worden. Maar als je natuurlijk een, een Amerikaans paspoort hebt, en je bent je daar gewoon bewust, in tegenstelling tot die mensen waar we het uh, in de laatste uitzending over hadden, ja, dan, dan weet je al dat de IRS zo uh, ...op je dak zit. En uh, ja, zo krijg je dus dat uh, in totaal vorig jaar... 3000 Amerikanen afstand deden van hun paspoort. En dat is een record. Maar wonen ze dan ook nog in Amerika? Nee, nee, nee. Dus nee. dan nee. gaat het echt om Amerikanen die al in het buitenland wonen? Ja, want je kan natuurlijk geen afstand doen van je paspoort... ...en van je burgerschap zonder een andere te hebben. Hè? Dat ja. is uh, de wereld waarin we leven. Je mag wel van de plantage af, maar dan moet je wel op een andere plantage gaan wonen. Ja. Nou, ja, Je hebt ook misschien bijvoorbeeld preppers die dan ergens in een atoombunker leven... ...of, of een hutje ergens in uh, Idaho... Ja. Die dan uh, afstand doen van hun uh, nationaliteit? Nee, maar dat kan niet. Nee, nee. oké. Okay. Uh, als je dat gelezen hebt ergens, dan is dat uh, of uh, verkeerd uh, opgeschreven of, uh, of gewoon een, uh, een echte leugen. Want ja. nee, dat, dat kan gewoon niet. Je kan ook, uh, ook in Nederland trouwens niet. Nergens kun je afstand doen van je nationaliteit en van je paspoort zonder mm. een andere nationaliteit te hebben. Maar ja. hoe zit het dan met bijvoorbeeld mensen die bij de soevereine beweging horen, bijvoorbeeld? Nou ja, die hebben nog steeds een paspoort en die hebben nog steeds uh, hun nationaliteit. Oh. Alleen uh, ja, wat daar precies de en uit van zijn, uh, dat is weer een ander verhaal. Maar uh, ja, je, je houdt altijd uh, je paspoort, uh, tenzij je een nieuwe krijgt en dan afstand doet van uh, een van de twee. Dus je hebt ook mensen die hun paspoort verbranden. Paspoort in deze paspoort zijn de burgerschap. Het vorige record uh, stond, uh, zoals ik zei, hè, het is echt een, een trend die zich voortzet. Hè. Het mm -hmm. vorige record stond uh, op 1777, vergeleken met die 3000 waar we het over hadden. Dat was in 2011. Mm -hmm. Het jaar daarvoor, 2010, was het 50. 1934. ...en het jaar daarvoor, 2009, was het uh, ongeveer 750. Dus je ziet er, uh, ja, als je daar een grafiek van zou maken... ...dan uh, lijkt het me duidelijk uh, welke kant die opgaat. En uh, ja, dat heeft inderdaad heel veel te maken met de wetten... Waar we, het, ...waar we het in de vorige uitzending ook over hadden. Althans, één van die wetten. En uh, ja, de Amerikaanse Belastingdienst die zit je overal achterna. En uh, ja, als gevolg daarvan zijn juist uh, natuurlijk de kapitaalkrachtige... ...de slimme, de getalenteerde mensen... ...die gaan het, hun heil ergens anders zoeken. En dan... Uh, ja, zo snel, zo, zodra het kan, doen ze dan ook uh, vaak afstand, of, of overwegen ze in ieder geval een afstand te doen van hun uh, nationaliteit. Ik weet niet of het volgende bericht ermee te maken heeft, maar uh, het zal vast wel denk ik, uh, Obama die wordt steeds minder populair. Ja, dat klopt ja. Goh, de Messias uh, Obama die zoveel verandering zou brengen. Ja, inderdaad. Tja, wat is er aan de hand? <laughs> ja, ze zijn het, uh, met name Amerikanen dan natuurlijk, zijn het uh, met name oneens met zijn uh, budget, uh, zijn handelen van het budget. Nou, mm -hmm. dat lijkt me duidelijk dat, dat uh, als je daar niet, uh, als je het daarmee eens bent hoe die dat, hoe die dat handelt, dan uh, uh, ja, er is er iets, uh, zit er een steekje los bij je, uh, volgens mij. Ja. En uh, daarnaast ook immigratie en de economie zijn uh, zeg maar de, de punten waar mensen het mee oneens zijn. Ja, daarnaast natuurlijk ook internationaal uh, beleid. Hè. Dus uh, er zijn blijkbaar uh, heel veel... Uh... Ik, denk aan, ik denk dan vooral aan neokansen, de, de neoconservatieve uh, groep aan de republikeinse kant vooral. Die vinden dat Verenigde Staten strengere sancties op uh, Rusland dat in moeten voeren. Maar... Uh, ja, al dat al die, die onvrede heeft geleid tot een, uh, een zogenaamde disapproval rating van 59%. Mm. Dus 59% van de mensen van de ondervraagden die vindt dat uh, ja, die keurt zijn beleid af. Binnen de Democraten, hoeveel keur hem daaraf? Uh, dat staat er niet bij. Maar het is uh, wel de vergelijking wordt bijvoorbeeld uh, gemaakt met Bush. Mm -hmm. en die uh, stond op zijn, uh, op zijn dieptepunt op een disapproval rating van uh, 72%. Dus, uh, en dat was, was in oktober 2008... Dus daar, zover is Obama nog niet. Maar goed, Bush was dan natuurlijk ook de minst populaire president ooit in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Dus dat is op zich niet zo verrassend. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel een, een dieptepunt. En dat in het jaar dat er natuurlijk weer verkiezingen zijn. Hè? Dit, uh, deze zomer, of uh, na nou, de zomer begint de campagne, het campagne seizoen, zeg maar. Maar in november dan, uh, worden er nieuwe mensen gekozen voor de Senaat. Dus de democraten die, uh, kunnen dit niet hebben eigenlijk. Ja, ja maar toch zit het even te, te rekenen. Het gaat dus om 59%. En 50% van de Amerikanen die. Je stemt no nooit. Dus het is, gaat echt om de helft van de kiesgerechtigden. En daarvan weer ongeveer de helft is dan republikein en de andere helft de democraten en een heel klein percentage libertariër. Nou, het, er zijn nu meer mensen. Dat is een bericht wat een week of twee weken terug of zo naar buiten kwam. Mm -hmm. Dat er nu meer mensen zijn in de Verenigde Staten die zich als uh, onafhankelijk, uh, zeg maar als niet republikein en niet-democraten identificeren. Mm -hmm. Dan uh, wel een van de twee grote partijen. Okay. Dus, uh, maar goed, daarnaast is het natuurlijk wel zo, uh, je hebt natuurlijk wel gelijk, dat er, er zitten natuurlijk heel veel republikeinen bij. En dat zie je bijvoorbeeld ook aan eh, de houding ten opzichte van zijn internationale beleid. Eh, dat ze vinden dat er juist stre strengere sancties hadden moeten zijn. Ja, dat is natuurlijk typisch iets wat een arts-conservatieve republikein zou zeggen. Ja. Maar goed, uh, daarnaast is het natuurlijk nog steeds wel zo dat hoe hoger dat die disapproval rating wordt, hoe meer mensen zijn beleid afkeuren, hoe meer mensen geneigd zijn om dan juist republikeins te gaan stemmen. Dus uh, in dat geval is het natuurlijk wel, een, of in dat opzicht, is het wel een slecht teken voor de democraten. Ja, dat het de hoogstwaarschijnlijke Rand Paul, de volgende president, hè? Ja, misschien. Maar ja, goed, we hebben het nu nog over de, de midterm elections, zoals we ja, dat dan noemen. Ja. Hè? De, de, dus voor de Senaat. En dan, uh, ja, wat er over, uh, over twee jaar weer gebeurt allemaal, dat is natuurlijk koffiedik kijken. Ja. Maar uh, voorlopig uh, lijken de Republikeinen inderdaad de, de voorkeur te hebben qua publieke opinie. Dan gaan we naar het volgende bericht. En het heeft ook een beetje met uh, Obama te maken. Ja, de, de, de Oba Obamacare-website, hè? Dat, dat... Deed me een beetje denken aan die website van de Nederlandse Belastingdienst. Ja, de dat dacht klopt. dat hij het zou moeten doen, doet hij het niet. Ja, de gelijkenis is treffend, ja. Ja, mm. ik denk dat het verhaal over de Nederlandse Belastingdienst website... ...dat hoeven we allemaal niet te vertellen, dat is uh, u een bekend, denk ik. Maar uh, de website Obamacare, die uh, op de dag van de deadline, uh, deed hij het gewoon niet. Nee, klopt. Dan hebben we nee. het uh, uiteraard over de befaamde website uh, healthcare.gov... Mm -hmm. ...waarop Amerikanen zich kunnen inschrijven voor uh, Obamacare. En uh, nou, de deadline was uh, afgelopen maandag, 31 maart. Maar uh, ja, vervolgens lag de website een paar uur plat. Dus uh, ja, dat is toch lastig. En uh, ja, dan krijg je zo'n mooi schermpje en dan staat er op uh, healthcare.gov, has a lot of visitors right now. en dan denk ja, yeah, oké, okay, dat is ook voor het eerst dan, weet je wel. Ja. Maar uh, ja, dat is dus toch lastig hè, als, je, als je in wilt schrijven, als je dom genoeg bent om je, om je in te schrijven. Ja, want de, de, de kans is groot dat er hackers mee uh, vandoor gaan, uh, gaat en dat de overheid er gewoon helemaal niks mee doet met die gegevens. Nee, precies, precies. Uh, ook dat <laughs> hebben we al uh, behandeld, hè, hoe gevoelig die, uh, die website is voor, uh, voor hackers. Dus uh, ja, ik ben benieuwd uh, wat dat verder op gaat leveren. Maar hoe, ja, voor... hoeveel mensen hebben uiteindelijk uh, de website wel kunnen bereiken? Nou, de voorspelling was, uh, en dit is bericht van afgelopen maandag, maar de voorspelling was uh, maandag dat het aantal inschrijvingen ruim boven de 6 miljoen zou uitkomen. Maar goed, dat is de obama regering die dat zei. Dus, uh... Maar dat is van de 350 miljoen Amerikanen? Of, uh... Ja, 320 miljoen, ja. ja. Uh... Oké, okay, dat is maar een <laughs> heel klein percentage. Dus. Ja, absoluut. Maar okay, buiten dat is die voorspelling... Van, uh, ...van de Obama-regering zelf... ...is natuurlijk niet, uh, niet zo heel betrouwbaar. Die hebben ook trouwens een track record... Ja, het gewoon schromelijk overdrijven. Hè? Ja. Want, uh, dat ze eerst zeggen van... ...ja, we willen uh, zoveel uh, mensen willen we... ...ik geloof dat ze toen 31 januari... ...wilden ze een bepaald uh, aantal mensen hebben bereikt... ...en dat haalden ze bij lange na niet. En uh, ja, dat, uh, zo is het eigenlijk constant gegaan. En ook bijvoorbeeld met het percentage jonge mensen... Hè, ...wat ze nodig hebben om het systeem rendabel te houden. Of nou, rendabel is niet eens het goede woord eigenlijk, maar... <laughs> Om het, om het systeem enigszins een soort van illusie van uh, duurzaamheid uh, te geven... En uh, ja, dat, dat percentage werd ook bij lange na niet gehaald. Hè? Ik geloof op, uh, op 10, 15 procent niet. Dus ja, dat geeft aan hoe ze, uh, hoe ze er tegenaan uh, kijken. En uh, ja, dat is gewoon natuurlijk veel rooskleurig. Goed, nee, dan gaan we naar het uh, volgende bericht. Want ja, uh, dat heeft ook een beetje te maken met Obama. Het uh, roekeloos bijprinten van geld. Want uh, waar is al dat geprinte geld gebleven eigenlijk? Ja, dat, uh, dat, dat vraag je wel eens af. Hè? Er wordt zoveel geld bijgeprint. En dit bericht is dan specifiek een Amerikaans bericht. Maar in, uh, in Europa gebeurt natuurlijk hetzelfde. Centrale banken, en in Japan trouwens ook. Uh, en in vele andere landen. Uh, ja, al die centrale banken die zijn geld aan het bijprinten. Maar uh, ja, toch gaat het steeds slechter economisch. Uh, zo nu en dan uh, is er dan uh, 0,6% groei of zo. En dan zit iedereen te juichen, weet je wel. Terwijl uh, ja. 10, 20 jaar geleden, dan uh, was dat heel uh, ja, een deprimerend bericht geweest. <laughs> ja. <laughs> maar uh, ja, dus economisch gaat het steeds slechter. Maar waar is dan al. Uh, <laughs> Dus economisch gaat het steeds slechter. Maar waar is dan al dat geld gebleven, is dan de vraag. nou, een, een, een deel van het antwoord is in ieder geval uh, de aandelenmarkt. Hè, de AIX, en Wall Street en, enzovoort, enzovoort. Maar een ander deel is ook de uh, winsten van die bedrijven. Uh, vooral de grote bedrijven die dus uh, op Wall Street, op de AIX en... Uh, op, ...in andere landen op de beurs staan. Mm -hmm. die, uh, die, ja, die winsten die zijn uh, sinds... Uh, ik sta hier een grafiekje van, uh, van 1975 naar uh, 2013. Ja, daar zie je gewoon dat het uh, omhoog is geschoten in die tijd. En, uh, en vooral de laatste jaren. Vooral vanaf uh, 2008 was er natuurlijk een dip. Maar vervolgens is het weer uh, ja, door het dak geschoten eigenlijk. Mm -hmm. En uh, ja, tot recordhoogte. Dus uh, daar is het geld heen. En daar heeft natuurlijk uh, Jan met de pet uh, heeft daar geen voordeel van, want die heeft geen aandelen meer. Nee, maar uh, leg eens uit, hoe gaat het dan? Hoe gaat het dan aan zijn werk? Ik bedoel, uh, de Federal Reserve, die, die print dan wat bij. Um, die brengt het vervolgens zo, hup, in een kruiwagentje, zo bij die grote bedrijven? Nou ja, dat is natuurlijk dus te simplistisch om te zeggen. Mm -hmm. Maar uh, ja, het feit is wel dat, ten eerste, dat die bedrijven uh, dat geld wat ze, wat ze hebben, dat ze dat gebruiken om hun eigen aandelen terug te kopen. Mm. Om daarmee, want omdat er gewoon te weinig vraag is voor die aandelen. Uh, ...doen ze dat, om, om toch die, uh, die aandelenkoers uh, hoog te houden. Mm -hmm. Maar uh, ja, waar komt dat geld vandaan, of, of hoe komt dat geld uh, bij die mensen uit? Uh, eigenlijk wat we zien is dat die... Uh, en ...zoals we volgens mij hebben het al eerder met Jurin ook uh, over gehad, een tijdje terug... ...dat dat geld uiteindelijk niet in de handen van, uh, van de gemiddelde persoon terechtkomt... ...maar juist in diezelfde kliekjes en dezelfde sectoren blijft hangen. Hè? Bijvoorbeeld ook de vastgoedsector, want een aantal weken terug hadden we het bericht over... Uh, ...dat er zoveel, uh, zoveel leeg staat in, uh, in de EU... Nou, nou, dat gebeurt er gewoon. Dat, uh, dat, dat geld dat blijft een beetje in dezelfde cirkeltjes uh, rond, uh, ronddraaien. Mm -hmm. En uh, ja, de gemiddelde, de gemiddelde burger die ziet er niks van. Mm. Alleen, het enige waar je natuurlijk wel in terug ziet, is uh, stijgende prijzen. Ja. Dus uh, ja, als, uh, als, als Jan met de pet heb je wel de lasten, maar niet de lusten. Ja, dus we krijgen niet het uh, bijgeprinte geld, maar wel de inflatie. Ja, zeker. <laughs> Oké. Okay. Maar goed, nou is er een uh, Russisch parlementslid, die wil de dollar verbieden. Ja, dat klopt. Ja, het is best een grappig bericht eigenlijk. Mm -hmm. Is dat nou omdat die, die, de parlementslid zoiets heeft van, ja, wacht even, die dollar, dat is zoveel inflatie, dat is, die is helemaal geen waarde meer, dat is gewoon een waardeloze munt, en er wordt allemaal drugs mee gekocht en wapens, net als uh, dat de CDA laatst zei over de bitcoin? Of het zijn het hele andere redenen? Ja, nee, daar heeft het niet zozeer mee te maken. Mm. Maar hij, uh, ja, de, deze man, uh, de heer Dek mm -hmm. is uh, een lid van de Liberal Democrat Party in Rusland, en uh, ja, die voorspelt dat uh, de dollar uh, ten einde gaat komen in 2017. Mm. En hij zegt, uh, ja, er zijn nu te veel Russen die, uh, die vertrouwen hebben, uh, eigenlijk een vals vertrouwen hebben in de dollar. En uh, ja, daar, die mensen die zullen we, ja, die, die zullen dadelijk de klos zijn en dan moeten wij, uh, de, zeg maar wij zijn de Russische regering, mm -hmm. wij moeten dan instappen om die mensen te redden. Mm. En uh, dus we moeten ervoor zorgen dat die mensen gestimuleerd worden om geen dollars uh, te hebben. En dan, uh, ja, dan hoeven wij uh, uiteindelijk niet uh, die mensen erin te stappen, zeg maar. Nou, op zich best verstandig, en... denk ik. Ik bedoel, uh, ziet hij ziet ja. inderdaad van al de gevaren die gaan komen. Die dollar die, die klapt binnenkort in één. Ik weet niet of het 2017 is, maar goed. Het, het is uh, inderdaad wel verstandig dat je dan inderdaad uh, een vaste dollar in quarantaine doet. Ja. Het dat is een zieke munt. Dus, ja. Ja. Maar doet hij dat ook met de euro? Uh, nee, daar staat uh, niks over in het bericht in ieder geval. En ho hoeveel inflatie heeft de roebel eigenlijk? Ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar... Om, om terug te komen op het bericht... Uh, ja, eigenlijk wat hij zegt is... Uh, de landen die het meest last gaan hebben van uh, de val van de dollar... Dat zijn uiteraard de landen die er het meest van afhankelijk zijn. En uh, ja, ja in, in dat opzicht uh, is het dus verstandig om ervoor te zorgen... Dat uh, Russen zo min mogelijk dollars hebben. Maar uh, ja, ik denk niet dat dit, uh, dit wetsvoorstel doorkomt. Maar uh, ja, het geeft wel aan uh, welke kant het op gaat. Het geeft wel aan dat steeds meer mensen... Ik bedoel, over het algemeen schat ik het... IQ van het gemiddelde parlementslid... Of het nou in Rusland is of in Nederland of waar dan ook... Niet zo heel hoog in anders had hij wel in de private sector lekker veel geld verdiend. Maar als, kijk, als zelfs, als, die mensen, of als zelfs die mensen zien en, en ook uit zich uitspreken over uh, ja, de val van het systeem zoals het nu uh, staat, met, uh, met de dollar natuurlijk op de troon, ja, dan is dat denk ik toch wel een teken aan de wand. Ja, nee, goed. Ja, ook positief. Uh, eigenlijk, um, ja, ik heb uh, hier nog een bericht... Um... Ik heb nog even een, een, een uitmonding van die geldrivier van bijgeprinte dollars gevonden. Want uh, ze dumpen ook dollars in musicals, uh, lees ik hier. Ja. Het gaat dan niet zomaar een musical, maar een klimaatmusical. Inderdaad, ja. Het is gewoon propaganda eigenlijk. Ja, absoluut. absoluut. Ja. En daar is 7 ton in gegaan, als je het wil geloven. Oh, 7, slechts 7 ton. <laughs> Nee, maar je wist je trouwens dat al, uh, al decennia lang uh, investeert de Amerikaanse overheid, met name de FBI, uh, ja. die investeert in uh, politiefilms en politieseries. Ja, ja, ja. Wa waarin een heel mooi beeld geschetst wordt van, van, van de politieman als held. Ja. Want voor de jaren dertig, dat zie je nog wel eens in oude Hollywoodfilms en vooral stomme films, daar werd de politieagent juist als een sukkel afgeschilderd. Hè? Ja. En de boef, de boef was heel vaak de held. En, en, en, dus toen heeft de FBI heeft toen gezegd uh, dat ze wat populairder wilden worden. Ja. En dan dat ze zich irriteerde aan die, uh, dat de maffia daar als uh, helden werden afgeschilderd. <laughs> dat er tijdens een bioscoopvoorstelling als er dan werd geapplaudisseerd in de, in de bioscoop. En Edgar J. Hoover die vond van, ja, potverdorie, dat uh, moet niet kunnen. Dus die heeft toen uh, heel veel geld geïnvesteerd in uh, films waarin dan de politieman de held was. ja. ja, ja. Ja, okay. ja. ja, en uh, het Amerikaanse leger heeft daar ook een handje van. Hè? Dat, ze, ja, ja, ja. Dat, dat ze voor films die, uh, die het Amerikaanse leger in een kwaad daglicht zetten, dat ze daarvoor uh, geen medewerking verlenen. Ja. En, en de dus zin van het beschikbaar stellen van uh, vliegtuigen, tanks en uh, dat soort dingen. Ja. Terwijl, uh, uh, ja, natuurlijk voor de, de films die, ze, die zij in een uh, positief daglicht stellen... Die, uh, ja, daar ze natuurlijk alle medewerking aan mee. Uh, uh. Dus uh, ja, ook dat is, uh, en trouwens ook uh, met Obamacare is dat ook zo, hè? Dat kwam een paar maanden terug uh, kwam het ook naar buiten. Mm -hmm. Dat er ook uh, geïnvesteerd is in uh, bepaalde series om daar uh, een, uh, een beetje Obamacare in, uh, in te sluizen. Mm. Heel sneaky. En uh, ja, dat je dus het soort scenario's krijgt dat iemand uh, onverzekerd is. En uh, ja dat die, uh, weet ik veel, dat hij die, dat die ergens uh, wordt aangereden of wat dan ook. En dat hij dan uh, ja, gered wordt, tussen aanhalingstekens, door Abamacare. Dus, uh, <laughs> ja, ja, zo, zo ver gaan ze al. Hè. Er is niets uh, wat, wat, wat voor hun een brug te ver is. Nee, inderdaad, Goebbels is nog steeds niet dood. <laughs> nee, precies, precies. Maar wat is er hier met die klimaatmusical uh, aan de hand? Ja, het, is, uh, het, het plot van, uh, van de musical is dat uh, er is een, uh, een, ik denk een jonge dame, neem ik aan. Die heet Phyllis. En uh, ja, die, komt eracht, die komt erachter dat er een, uh, een mysterieus... Uh, ja, plot uh, gaande is. Of, of complot misschien zelfs. Uh, en, en er is een, uh, een klimaattop. In, uh, in Auckland. In uh, Nieuw-Zeeland. Die, uh, die is aanstaande. En uh, uh, nou, in, de, in de dagen. Zeg maar, in de aanloop naar die, uh, naar die top. Kon, ja, moet zij erachter komen. Wat dan precies het plan is. En uh, zij is zeg maar, de heldin van de, van de musical. Dus zij moeten uh, het stoppen. Het tegenhouden dat die mensen uh, ja, doen. Wat, het, uh, wat ze opgedragen is. Of, uh, of, of wat ze van plan zijn. Ja. En uh, ja, dat is een beetje het idee, dus uh... <laughs> uh. <laughs> ja, het, uh, ik vind het een heel uh... ja. <laughs> ja. Dat is inderdaad het beste woord, tenenkrommend. Ja. Nee, goed joh, nee. Dan gaan we nu uh, door naar uh, Frankrijk. Het, de, ja, toch het socialistische paradijs, hè? Daar, daar kan uh, Obama nog een puntje aan zuigen. Ja. Hoe, hoog, hoe hoog zijn de werkloosheidcijfers uh, in dat land? Nou ja, uh, surprise, surprise. Hè? De, ja. de werkloosheid is, uh, heeft weer een recordhoogte bereikt. Mm. En dat is uh, ergens wel grappig, want ik, ik las het artikel in het Engels, en dacht ik, nou, ik zal even het Nederlands opzoeken, want dat is wel zo makkelijk. Anders moet ik het terwijl ik het lees gaan zitten vertalen. Dat, uh, ja, soms kom je dan niet op het goede woord of zo, weet je wel. Maar dus als je het dan intikt op Google... Uh, ik heb gewoon ingetikt werkloosheid Frankrijk record. Dan krijg je Franse werkloosheid naar record. 27 januari 2014. Dan krijg je 26 februari. Frankrijk kreunt onder toenemende werkloosheid. Dus je krijgt de ene kop naar de andere. Van december afgelopen jaar, mei afgelopen jaar, juli afgelopen jaar, april afgelopen jaar. En ga zo maar door. Van een constant stijgende werkloosheid. En het ene record naar het andere. Dus elke keer weer record op ja, record op record. Ja, op record, ja die, uh, ik denk dat er nog nooit een, een regering is geweest die zoveel records heeft gebroken als de regering van Hollande. Maar uh, ja, niet, uh, niet op de goede manier natuurlijk. Dus uh, mm. ja, inmiddels uh, gaat het over uh, bijna 3,5 miljoen uh, werkloze Fransen. Mm. En uh, ja, dat zijn alleen de mensen, zoals we over de staat al vaker over hebben gehad, dat zijn alleen de mensen die ook echt op zoek zijn naar werk. Dus uh, er zijn uh, hoogstwaarschijnlijk, uh, met zo'n werkloosheid, uh, zijn er hoogstwaarschijnlijk ook veel mensen die het gewoon opgegeven hebben. Maar ja op het moment dat je het ja. opgeeft dan ben je niet meer actief op zoek en dan word je dus niet meer tot de werklozen gerekend ja. maar zelfs ondanks uh, dat uh, dat feit uh -huh. uh, is het vergeleken met uh, dezelfde periode vorig jaar en uh, dan hebben we het over de periode uh, of de maand februari hebben we het dan over ...is uh, werkloosheid gestegen met 4,7 mm. ten opzichte van februari 2013. Dus uh, ja, dus zoals ik zei... ...het is uh, net als met de trend waar we het over hadden... ...over uh, Amerikanen die hun uh, burgerschap kwijt willen... ...zijn er steeds meer Fransen die hun baan kwijtraken. Mm. En ook dat is een trend die zich constant maar voortzet... Dus uh, ja, inderdaad, het socialistisch paradijs, paradijs van uh, alsmaar hogere, hogere belastingen en alsmaar meer regeltjes en uh, alsmaar meer uh, rijke mensen het land uitjagen, is misschien toch niet zo heel paradijselijk Het gevolg hiervan is, is weer dat er dan uh, ook een hogere criminaliteit komt. Want ja, die mensen die uh, werkeloos zijn en helemaal geen baan meer hebben, misschien ook zelfs geen uitkering meer krijgen, die ja, willen toch aan eten komen en gaan dan... Uh... Het, het, het dievenpad op. Ja, dat denk ik wel, ja. Dat had je met Mitterrand ook. Ja. Dat is namelijk de criminaliteit ook toe. En, en, en je gaat weer meer rellen in de banlieue krijgen, in de, in de achterbuurten daar. Mm -hmm. Ja, Ze dus gaan de autobanden weer de fik in. Ja, en rassenrellen en dat soort dingen. Ja. ja. Nee, dat is zeker ja. waar. En, en daardoor krijg je uiteindelijk krijg je ook wat uh, over het algemeen meer, uh, zeg maar, de nationaal-socialistische ja, rechtse de... kant karakteriseert, is een zijn, in zijn politiestaat. Ja, daar speelt uh, Le, Le Pen weer in de kaart, natuurlijk. Ja, precies, mm. precies. Want uh, dan komt inderdaad de komende mensen aan de rechterkant die zeggen, ja, er is veel te veel criminaliteit en uh, we moeten dat veel harder aanpakken. En dan, uh, ja, dan krijgen die mensen inderdaad weer uh, meer stemmen. Dus ja, het, is, uh, het blijft gewoon een, uh, een oneindig spel voor de mensen die nog steeds uh, vastgeroest zitten in het uh, denken van links en rechts. Ja. Maar uh, ja, aan de andere kant, uh, ik kan me nog herinneren dat destijds de in de heil staat uh, Oost-Duitsland, DDR. Mm -hmm. er zijn een mooie manieren bedacht om uh, de werkloosheid uh, <laughs> op te lossen. Ja, dan hadden ze 0% werkloosheid. Hè? Ja, maar daar had je bijvoorbeeld werk wat door, normaal door één persoon uh, gedaan werd. Dat werd er door zes personen gedaan. Ja. Ah, en dan ah, had je een auto, uh, die trabantjes, die trabantfabriek. Uh -huh. Ze deden gewoon acht, 17 tot 18 jaar over de, het maken van een trabant, van één auto. Uh -huh. En Je moest bij je geboorte moest je hem al bestellen en dan hopen dat hij als je 18 werd, dat hij dan klaar was. <laughs> Heftrukken hadden ze afgeschaft, want dat zou het werk versnellen. Ja. Dan zou er minder werk zijn. Ja, dat kunnen we niet hebben, natuurlijk. Ja. Dus er moest werk gecreëerd worden. Ja. Dat was echt, ja. Ja, al die automatisering, hè. daar raken we alleen maar banen van kwijt, joh. Daar hebben we niks aan. Kijk maar naar uh, hoe we er nu voor staan. Ja, goed, joh. Nee, dankjewel. Dat uh, waren alle berichten. Hè? Ja, dat waren ze. Ja, inmiddels uh, aangeschoven bij ons is uh, in ons virtuele café is uh, Hubert Jonge.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 ook na maanden uitgroeide tot een uh, drie vierhonderd abonnees en uh, dat was, was dat toen nog veel, maar voor internet is dat natuurlijk helemaal niks. Nou, de, de, de een volgende stap is geweest dat we toen um, ook uh, in samenwerking met de Amerikaanse vrienden die we hadden, dat we toen een uh, wereldconventie georganiseerd hebben uh, libertariërs mm -hmm. en dat was in Zürich. Hebben we die gehouden, Zwitserland, en eh, daar waren zo'n dikke honderd, tussen de honderd en de honderdvijftig mensen misschien. En eh, daar kwamen we tot de ontdekking, als eh, een paar Nederlanders die er waren, dat er ook libertariërs in België en in Duitsland en in Denemarken enzovoorts waren. Oké. Okay. Eén van alle hadden we contact met elkaar.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 Ja, dat hebben we vooral via Facebook met elkaar gedeeld. Ja, dus, uh... Facebook. Maar er is geen, <laughs> geen ik zou bijna zeggen, geen enkele uh, vraag van iemand gekomen. Van kunnen jullie voor mij wat publiceren op de Vrijspreker? Ja, waarom niet? Ik, bedoel, ik kan me gefrustreerd voelen dat of, of te weinig belangrijk voelen. Dat doen er allemaal niet. Nee, toe. ik denk meer dat het komt omdat, de, de, omdat ik zelf heb bijvoorbeeld bij LP Utrecht gezeten. En we waren toch, iedereen heeft dan een baan. En in ja? die vrije tijd ben je dan bezig met de uh, gemeenteraadsverkiezingen. En daar gaat echt alle energie in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 ja, ah, het is een goed idee. Over vrijheid, sorry, over vrijspreker gesproken. Inderdaad, de Vrijheid Radio wordt ook op vrijspreker gepubliceerd. Maar wanneer is dit begonnen eigenlijk? De vrijspreker is begonnen. Ik met, denk met, met, met, met 15 jaar geleden, zoiets, even schatten. Ja, toen ben ik begonnen dat we dus. de... Toen is even denken wat we eerst hadden. Want eerst, toen zijn we dus eerst van die papieren eh, vrijbrief.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 En jij moet doen wat ik zeg. Ja, precies. Wat, we, wat de EU dus doet is een soort gedwongen samenwerking. Dat van, is niet gedwongen samenwerking. Die zeggen, jij wij moet, willen meer een, een, vrijwillige we een vrijwillige samenwerking. zijn, vrijwillige samenwerking waarin ja. iedereen ziet dat hij er zelf voordeel van heeft. En ook voor, voor ons als libertariërs is het van belangrijk dat wij ook laten zien dat de vrijwillige samenwerking juist werkt. Ja. Dat wordt dan eigenlijk een soort de kracht, een soort motor van de libertarische beweging. Ja, ja, dat ja, zouden, kijk, ja. Dat, daar, daar zouden we meer gebruik van kunnen maken. Ja. Ja, want wat ik je dus net zei, van, van in die hele politieke campagne is, hebben we weinig of geen vragen gehad van mensen van nou doe wat voor ons.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 Er zijn heel wat mensen die op de Rutte gestemd hebben om te voorkomen dat Samsung het zou worden. Ja, en uiteindelijk kreeg je gewoon hetzelfde, ja. Uiteindelijk krijg je het allebei. Ja, dat, dat, dat niet alleen, maar Rutte is ook nog van de so sociaal-democraat gebleken. Ja, natuurlijk. Dus, dus, uh, dus dat ook, en daar kwam dus weer heel duidelijk ook de onbetrouwbaarheid uit. Ja.